Maar nu eerst het NOS Nieuws van 5 uur. Maar niks met het NOS Journaal. Belangenorganisaties willen de slavernij-excuses van het kabinet pas accepteren... als er een herstelfonds komt voor nazaten van slachtoffers van de slavernij. Dat blijkt uit een brief aan het kabinet, meldt Nieuwsuur. De organisaties eisen daarin ook dat Zwarte Piet verdwijnt... en dat het woord neger strafbaar wordt... De brief is onder meer ondertekend door de premier van Aruba en kick-out Zwarte Piet. Het kabinet wilde excuses waarschijnlijk op 19 december uitspreken, maar helemaal zeker is dat nog niet. De vrouw die afgelopen nacht werd doodgestoken in het Brabantse dorp Asten is de moeder van de verdachte. De vrouw van 43 werd thuisgevonden door de politie. Ook haar zoon van 24 was daar aanwezig. Hij is meteen aangehouden. Volgens buurtbewoners was de politie al vaker bij het huis in Asten geweest. De Haagse politie heeft twee verdachten van 16 en 19 jaar aangehouden voor de mishandeling van een motoragent. De twee zouden hem met een groep anderen hebben belaagd na de WK-wedstrijd Marokko-Spanje afgelopen dinsdag. Marokko plaatste zich naar strafschoppen voor de kwartfinale, die op dit moment wordt gespeeld. De motoragent werd mishandeld door zes mensen die hun gezicht hadden bedekt. De agent raakte gewond aan zijn been. Gelovigen die ervaringen hebben met zogenoemde homogenezing kunnen nu terecht bij een steunpunt. Met zo'n therapie wordt geprobeerd om de geaardheid te veranderen. In 2020 waren er op dit gebied zo'n 15 therapeuten en organisaties actief. Het initiatief voor het steunpunt komt van een groep christenen die zelf LHBTI'er zijn of zich daarbij betrokken voelen. D66, VVD, PVDA en GroenLinks hebben een wetsvoorstel aangekondigd om homogenezing te verbieden.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 Daarmee. Zoals je naar kijkt, wil ik jou weer HIT naar HIT Kom dan, schrijf mij voor een dag, toen zeg nu ja De beste Hollandse, hit. Hollandse, Hollandse, Hollandse, Hollandse hits. Hollandse. for you En elke dag was weer een nieuw bug. Je mag er ook.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 Door de grenzen, getekend door mensen, door hemelblauw, onderweg naar jou, onderweg naar jou, onderweg naar jou. een plaatje. Ah, gezellig, vet. Tengo en una libreta tantas canciones Tiene tu nombre y tengo razones Para buscarte y volverte a hablar Dicen en esa libreta Sin más razones Laura y la fecha y dos corazones Y dice que hay San Sebastián Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo y si yo vuelvo a San Juan Te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar y si te vuelvo a ver. Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo. Contigo desde Alaska, Buenos Aires. Contigo desde Londres hasta Nueva York. Maldito castigo le grito al aire. Si yo sé que contigo siempre estoy mejor. La que siempre, siempre fue tu favorita La que, que siempre, siempre, siempre, siempre mueve tu bocita Y si tengo que escoger Unas canciones y siento ganas de irte a buscar. Oh, oh. en esa libreta sin la corazones. dice San Y si tengo que escoger, me quedo, me quedo contigo. Y si yo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 I not going to be able to do that. I'm not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 Bij jou wordt mijn geheugen, het werd een eindeloze vlucht. als ik die tijd wel snel voorbij, toch ben hier nog dit bij mij Wat zou ik zonder jou toch zijn, heel die gedachte doet me pijn Jij bent voor mij toch zo apart, daarom zeg ik met heel mijn hart. De hele wereld mag het weten, ik kan jou zomaar niet vergeten. Dat ik stapel op jou ben, zolang dat ik jou ken, heb ik geen genoeg. Ik wil het van de daken streepen, ik blijf leven met jou delen. Zolang dat ik van jou blijf dromen, weet ik wat liefde is. We hebben nu een fijn gezin, daarom dat ik nu voor jou zit.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 De hele wereld mag het weten. Ik kan je zomaar niet vergeten. Dat ik stapel op jou ben. Zolang dat ik jou ken, heb ik geen gemis. Ik wil het van de taken streven. Ik blijf leven met jou deel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 for take me I love you so, and we feel it when we touch. I will never, ever let you go. I love you so. Now listen, you can dance, go and carry on. If you are alone, can he take you home? You must tell him no, I don't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 Hart verloren. Nu we niet meer samen zijn, heb ik als medicijn.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 Betty, Betty and Sabine, Sabine. Kersthit hoor je hier For you. We zijn zo terug Na het nieuws Jij opent alle deuren Jij bent waar ik voor leef Ik wil je laten weten Dat ik heel veel om je geef Soms voelt het goed Al is het fout Maar ik hou van jou Wil jij het zus Doe ik het zo Dat is ons leven